Frank aan de andere kant van de weg. Alles bij elkaar daar. De favorieten en daar komt Rob Ruig geloof ik alweer aan daarachter. Ja, laat het nog eens even. Nee, het is Rob Ruig niet. Het is een andere man die daar probeert aan te sluiten. Ik dacht heel even, dat was de wens, de wens was de vader van de gedachte. Dat Rob Ruig in zijn shirtje van Van Kanselij weer aansluit. Maar Ruig zit er dus vlak achter. Als je omkijkt, Sebastian, dan kun je hem denk ik zien. Ja, als ik omkijk zie ik hem en dan kijk ik weer naar voren. En er staan een paar supporters langs de weg. Vind ik wel een mooi moment om eventjes de stoortjes weer in te drukken. Er loopt ook weer een idioot met een vlag. Die zo'n beetje dwars door die uh, groep heen wilde. Nou ja, afijn. Die is in ieder geval uh, op tijd naar de kant. Zijn een paar basken. Die hebben hun feestje twee dagen geleden gehad. Uh, met uh, Samuel Sanchez. Hier komt Riblot op 20 seconden achter dat groepje. En dan onder leiding van Kevin de Weert. Komt hier de groep aan. Met uh, Rob Ruig. Inderdaad met een verbeterde trek Rob Ruig. In vierde positie van die groep. In het wiel van David Moncoutier. Maar er wordt ook weer aangevallen hier vooraan. Er wordt weer aangevallen hoor, en het is weer een van de slekjes die aanvalt. Het is Andy Sleck die wegrijdt en die krijgt dan meteen contact door in zijn uh, wiel mee. Wat is het toch een uh, maffe etappe. Het is trouwens uh, Frank hoor volgens mij, want hij heeft zijn shirt wagenwijd open geretst. En uh, dan zie je die kampioenskleuren uh, zie je wat uh, minder uh, goed. Ja, even kijken hoor. Nee, het is toch gewoon Andy. Natuurlijk. Het is Andy Sleck die daar. Uh, Frank die sluit nu weer aan. Maar ze komen gewoon niet weg. Het is net alsof ze geen tweede versnelling hebben. Iedere keer weer komen ze eventjes weg. Is er een uh, meter op. Het verschil tussen de man die wegspringt en de achtervolgers. En dan wordt het gat weer gesloten. Ik zie Ivan Basso met Sanchez. Met Uran. Die zie ik proberen weer de aansluiting te krijgen. Zij hebben een gaatje. Komen langs die Duitse. Mafkees. De Tour Die toch nog steeds weer in de toer is. En daar gaat Van Endert geloof ik aan de rechterkant van de weg. Dat zou het zijn. En laat hem nou eens lekker rijden jongens. Als jullie dan toch elkaar in de gaten houden. Laat die Jelle Van Endert dan maar wegrijden. Jelle Van Endert is los. En inderdaad zijn achtervolgers. ...op tempo, maar ze achtervolgen niet altijd. Jelle van Endert los in eenzaam in de achtervolging op Sandy Kazaar. 40 seconden heeft Sandy Kazaar, nog 40 seconden. Wij mogen weer langs de groep met Rob Ruig. Kom op, Rob. Oh, wat een mooie trek in het gezicht van die jonge Nederlander. De tanden op elkaar, die ogen zo naar voren toe gepriemd. En dan kijkt hij naar de bips van Kevin de Weert. En daarvoor dan een gat van 22 seconden. 22 seconden naar het groepje met de gele trui... Waar Tom Danielson, de nummer 10, dus uit het klassement... nog verwoede pogingen doet om weer terug te komen. Hij hangt op een seconde of vijf. Ik kijk naar de gele trui verder daar vooraan. Het gaat van links naar rechts over de weg. En die slek kijkt naar links. Daar ziet hij de gele trui rijden. Ziet daar Basso. En gaat nou de gele trui zelf. Nee, die gaat even naar de rechterkant. Ja, ik heb het idee, Gio, dat de gele trui zelf in de aanval gaat. Of gaat hij in de contra-attack? Ja, als hij in de aanval gaat, dan is het op kouste hoor. Want uh, hij slingerde van links naar rechts uh, over de weg. En uh, Tom. Thomas en hij bedacht bij zichzelf wat gebeurt er nu eigenlijk achter mij? Waarom rijden ze het gat niet dicht? Waarom sluiten ze niet gewoon aan? Waarom blijven ze naar elkaar kijken? Het lijkt een klein beetje op die etappe van vorig jaar naar les Domaine. Christophe Riblon won toen de etappe en daarachter was dat hele gekke spel aan de hand. Tussen Contador door en Schlek die bijna stil stonden. Daardoor kon Menchoff weer aansluiten. Iedereen kan zich dat nog wel een beetje herinneren. En nu sluit Jelle van Endert aan bij de koploper bij Sandy Kazar. Loopt er weer een malote langs? Het zal in dit geval wel een Belg zijn. Heeft niks te maken met de geestelijke kwaliteiten van onze zuidenburen. Maar waarom zou je compleet uit je dak gaan als Jelle van Endert op kop ligt? Dan moet je een landgenoot zijn. Dan moet je een Vlaming zijn. Ik gun het hem wel hoor. Ik gun het Jelle van Endert wel. We kijken nog even naar de overwinningen op Plateau de Bijen van de afgelopen jaren. Het is al vaker gezegd vandaag. Degene die won op Plateau de Beien, won uiteindelijk ook de Tour. Marco Pantani, 1998. Lens Armstrong, 2002 en 2004. Alberto Contador, 2007. Jelle van dat zal toch niet de Tour gaan winnen? Ook daarom wordt mijn Belgische collega zo helemaal gek voor mij. Want hier zagen we meteen zijn microfoon pakken. En meteen met de handen alle kanten op gaan. Maar ja, hij moet ook nog eventjes wachten op Tom Danielson. En natuurlijk op die groep gele trui waar wij het uitzicht op hebben. Kijk daar naar voren, naar die groep. Met Thomas Verclair, met uh, nu Damiano Cunego in het laatste wiel. Ik kijk eventjes achterom, tussen de dennenbomen door naar achteren. En dan zie ik dat groepje met Rob Ruijg nog altijd onder aanvoering van Kevin de Weert, want ik preesde net Rob Ruig. Maar ik moet ook de nummer 12 van het algemeen klassement. de jonge Belg, Kevin de Weert, toch even prijzen. Want die doet toch ook heel veel werk. Hij heeft dat groepje op sleeptouw. Maar het is, als je het algemeen klassement bekijkt, het tweede groepje. Ook letterlijk. Want de topmannen uit het klassement rijden hier een paar honderd meter voor. Basso versnelt, demareert niet echt. Maar doet het op zijn Basso's. Gewoon tempo rijden. Ook hij haalt Sandy Kazar in. Betekent dat we nog één koploper hebben. Jelle van Endert met een kleine voorsprong. 19 seconde maar op die achtervolgende groep. En zo kennen we Basso. Dit hebben we in het verleden gezien in de Giro. De Giro's die die won. Waarin die gewoon tempo reed op kop. Een verschroeiend tempo. En iedereen met een glimlach uit het wiel reed. Casa moet lossen. Koenego moet lossen trouwens uit de groep met favorieten. Damiano Koenigou kan het tempo niet meer bijbenen. De rest zit allemaal bij elkaar in het wiel van Ivan Basso. Dat is toch een flinke tegenvallen voor Lampre. Voor die kleine Damiano Koenigou. De nummer 6 uit het algemeen klassement van morgen. Op 3 minuten en 22 van Thomas Leclerc. Moet er dus nu af. Tom Danielsen hangt nog steeds op een meter of 100. En we mogen er dadelijk bijna voorbij. En dan kunnen we ons weer gaan nestelen achter die groep met de gele trui. Het groepje met de Weert en ruik, dat uh, ziet de achterstand verder toenemen. Door die tempoversnelling van Ivan Basso. Pierre Rolland nu in het laatste wiel achter Uran. En dan kijk ik weer naar voren. En dan zie ik Andy Slek in de buurt rijden van de gele trui dragen. En waar die slecht is is ook Alberto Contador. Die twee die verliezen elkaar absoluut geen seconde uit het oog. Het lijkt een beetje op het duel van vorig jaar. U weet het nog wel, die kettingbreuk van Andy Schleck toen Contador profiteerde. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren of het hele zaakje ontploft natuurlijk. Samuel Sanchez er nog steeds bij, Evans er nog steeds bij. Perrault, ja, dat is een verrassing. De man van AG de R. een uh, Fransman die daar gewoon nog bij zit. Staat op 8 minuten 20, 19e in het algemeen klassement. Kan dus best een beetje klimmen. En Oeran heeft het moeilijk hoor. Die hangt op dit moment aan het elastiek. En uh, langzamer zeker ziet Damiano Cunego, die hele kleine Inimini Italiaan. Ziet dat verschil met uh, Rigoberto Oeran. Ziet hij uh, groter worden daar en met die andere Basso links van de weg. Helemaal rechts rijdt Samuel Sanchez. Tempo valt weer iets stil. Dat is dan weer in het voordeel van Damiano Cunego. Die komt weer wat dichterbij. Twee, uh, 23 seconden hoor ik te ondertussen het verschil in het voordeel van Jens. Van ...op de groep met Alberto Contador... ...en met rechts van de weg in de gele trui... ...in het wiel van Samuel Sanchez en Cadell Evans... ...nog altijd de leider in de Tour op dit moment... ...Thomas Verclaire. Ja, en hij blijft leider ook hoor, als het zo doorgaat. Want die 1 minuut 49, nou ja, het kan natuurlijk wel. Daar gaat Basso, daar gaat Basso. Basso probeert het eventjes, maar het is niet overtuigend. Er zit geen power op, er zit geen snit op. Basso krijgt meteen Verclaire weer mee in het wiel. En dan sluit ook Evans aan, dan laat Frank Slek even een klein... Zijn gaatje vallen, komt dat door daar dan bij. Andy slecht natuurlijk Sanchez. Het hele spul sluit gewoon weer aan. En dan gooit Verklair even wat water over het hoofd. En ziet het er gewoon goed uit voor Jelle van Endert. 25 seconden het verschil. Jelle van Endert, geboren op 19 februari 1985. Komt uit Neerpelt, Belgisch Limburg. Net over de grens heeft daar leren fietsen. Daar heb je een beetje heuveltjes. Maar uh, in de buurt van Plateau de Bijen... Nee, daar komen die heuveltjes in België niet. Ja, maar je weet het toch nooit. Hè? Je weet het. Toch nooit, als ze hier dadelijk toch gaan, kunnen ze er ook in één keer naartoe gaan, uh, gaan speren. In één keer naartoe gaan vliegen. Dat gebeurt allemaal op vijf kilometer onder de top. Nu Basso langs dat bord met Verclair in dat wiel, de handen onder in de beugel. Alsof hij op het vlakke rijdt, maar dat doet hij niet. Hij rijdt gewoon op het plateau de Bijen, Bergop. op, in uitstekende positie. De Fransen worden gek, de Basken worden gek, want Samuel Sanchez zit er ook nog steeds bij. Frank Slek, Andy Slek zit daar natuurlijk bij, Contador en Bas Lijkt weer op Kousenvoot iets weg te rijden. Basso heeft weer een gaatje. En weer heeft hij de gele truidrager in het wiel. Maar opnieuw wordt het gat dichtgereden door Andy Schlek. En die neemt weer Evans met zich mee. En zo houden al die favorieten elkaar voortdurend in het evenwicht. Er is niemand die wegkomt. 24 seconden is het verschil voor Van Endert. En dan zie je Basso omkijken. Ja, die leidt ook hoor. Het is niet meer zoals vroeger. Van voor zijn dopingschorsing. Dat hij glimlachend in het, uh, op de fiets zat. En dat hij de Mortirolo een van de stijlste klimmen ooit. Dat hij die gewoon lachend oprijdt. En iedereen verpulverde. Nee, zo sterk is Basso niet meer. Het is gewoon weer een mens. En dat is mooi. We rijden even in de schaduw. In de schaduw letterlijk van, of van figuurlijk van die groep. Met de favorieten in de schaduw. Letterlijk van die bergwand. Waar iets daarvoor dus. Die Jelle van Endert aan het knokken is voor de ritzegen. En waar de favorieten naar elkaar aan het kijken zijn. Koenigo hangt nog steeds op een paar meter. Achter die groep met favorieten. Achter die groep. Achter de groep met de gele trui, achter de groep met de slekjes, komt daardoor Evans en Thomas Verclair. Zou we elkaar nog steeds in evenwicht. En de voorsprong van uh, die gekke Jelle van Endert. Die loopt op hoor. 32 seconden. Hij doet het gewoon hoor. Net zo goed als dat hij in die etappe naar Luz Ardiden in het wiel bleef van Samuel Sanchez. Sterker nog, de kop overnam. Goed samenwerkte. Hij kreeg nog een handje van Sanchez. En dan denk je, wat heb je eraan? En Zo'n bedankje. Je wil de etappe pakken. En dat uh, lukte hem dus niet. Maar voorlopig heeft hij voorsprong. En ik zou het geweldig vinden voor die Belg die drie koersen in zijn leven gewonnen heeft. Maar het is alweer een tijdje geleden. De laatste, de Vlaamse pijl in Harelbeke, 10 maart 2007. En daarvoor alleen maar twee wedstrijden bij de belofte. De ronde van de Isaar. daar heeft hij een etappe gewonnen. En de Grand Prix Waregum, dat is dwars door Vlaanderen zeg maar voor de profs. De belofte rijden, de Grand Prix Waregum op dezelfde dag, die heeft hij gewonnen. Maar dat was allemaal in 2006. Jelle van Endert dus ontketend. 33 seconden voorsprong, er loopt weer iemand in zwembroek daarnaast. Hij hoeft niet opzij te kijken, hij kijkt even naar links. Niet naar die man in die zwembroek, maar met name naar... Naar beneden, Waar hij dan nog de achtervolger ziet, Maar dan ziet hij dat ze gewoon niet het tempo hoog genoeg hebben. ...naar elkaar nog steeds. En het wordt linker en linker. publiek hier twee rijen dik. En het is steeds zo'n uh, harmonica-effect als het ware. Als dan zijn koplopen langs is. Hup, iedereen weer naar het midden van de weg. Komt die groep met favorieten erin. Dan gaan ze gelukkig nog net op tijd opzij. Maar ja, Kunigo, die rijdt daar dan vlak achter. Dus op het moment dat ze allemaal weer naar het midden van de weg komen zo'n beetje. Dan komt hier Koenigo eraan. En die is niet zo groot. En die werd er net al een paar keer bijna over het hoofd. Gezien. Versnelling weer in de groep met favorieten. Ik zie Basso daar naar de rechterkant gaan. Ik zie Andy Slek daar rijden. Eens even kijken, kunnen we zien. We kijken vooral naar campers. Maar er wordt toch weer ietsje sneller gereden dan een paar honderd meter geleden. In die groep met de favorieten die op vier kilometer van de finish is. Er was een demarage van Andy Slek en die kreeg Samuel Sanchez met zich mee. Maar Thomas Vecler rijdt het gat dicht. Hij lost wel Pierre Hollande, een trouwe knecht die er zo lang bij heeft gezeten. En daar gaat Sanchez weer. Sanchez weer. En nu krijgt Sanchez wel de ruimte. Want als daar niemand achteraan springt, niemand van de echt hele grote favorieten. Sanchez staat achter trouwens. Op vier minuten en 11 seconden van de gele trui in het algemeen klassement. De anderen laten hem gaan hoor. Het is Evans die probeert het gat uh, langzaam dicht te rijden. Maar die doet dat beheerst zoals Evans altijd alles beheerst doet. Behalve omgaan met fotografen en cameramensen. Want daar wil hij nog wel eens een tik uitdelen als hij geïrriteerd is. Maar in de koers is het altijd een rustige man. Doet hij niet niks te veel. Hij sluipt altijd mee. Het is een beetje een volger, een wieltjesplakker. Maar de laatste tijd sinds die wereldkampioen is geweest, is hij toch wat aanvallender geworden. Maar hij gaat het ook niet dichtrijden, hoor. Nee, het is Andy Schlek die het weer moet gaan doen. En die of Samuel Sanchez, heeft een gaatje, hoor. We zien hem daar rijden om de hoek heen aan het einde van de gedeelte waar de weg ietsje vlakker was, waar het even wat lekkerder rijden was. En precies toen dat begon, dat stukje begon en de weg eventjes zelfs ietsje naar beneden liep, toen demareerde daar Samuel Sanchez, die dus twee dagen geleden de etappe won. Toen werden al die Basco gek en die toen allemaal daar waren op Loes Ardiden, zijn in de volksverhuizing nu naar het plateau de Bijen gekomen. We zien in de vette de top liggen. We zien het goud van Sanchez op zijn hoofd. En met dat zit van Escartel daar onderaan nog steeds lichtjes voor de andere favorieten rijden. En Koenigo probeert terug te komen. Maar steeds als die terugkomt, rijden die favorieten weer iets harder. Ja, en ze rijden niet hard genoeg hoor, want ze houden elkaar in de gaten. En ze in alle talen denken ze op dit moment. Maar Parijs is nog ver. Parijs is nog wijd. Uh, Paris a loin, denkt Thomas Veclaire. Paris is a long way, denken de broertjes Schlek. Nee, die zeggen natuurlijk Parijs is nog wijd. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Ze denken allemaal van jongens, we gaan nu niet alles geven om deze etappe naar onze hand te zetten. We hebben straks nog vanaf de rustdag nog ongeveer een halve week in de Pirine, in de Alpen, waar het allemaal moet gaan gebeuren. Daar gaat Basso weer met Veclaire in het wiel. En dan laat Evans weer een gaatje vallen. En dan is het weer die Perrault. Die moet aan het gat gaan dichtrijden, die Fransman. Het is onvoorstelbaar hoor. Maar de favorieten, nee, het gaat allemaal niet gebeuren. 39 seconden is het verschil tussen Van Endert en het achtervolgende groepje. 40 seconden inmiddels. En 28 seconden heeft hij op Samuel Sanchez. Ja, en Alberto Contador. Daar kijken ze natuurlijk vooral naar. Want dat is de man die uh, tot nu toe de slechtste tour misschien wel beleeft... van die grote favorieten. Die bijna twee minuten achter Andy Slek staat. Hij moet stad hier in de Pyreneeën goed gaan... Gaan maken, terwijl er nu weer een idioot tegen de motor, twee motoren voor ons aanloopt. Maar goed, dat loopt gelukkig allemaal goed af. En de Ordinans die op die motor zat, die staat daar gelukkig nog steeds rechtop. Drie kilometer nog van de finish, maar komt daardoor. Hij kan niet in de tegenaanval gaan. Hij gaat dus met een nederlaag, met tijdsverlies en met een achterstand deze Pyreneeënweek afsluiten. Ja, want dat is een belangrijke conclusie. Contador had het aangekondigd. Zelfs nadat hij was gevallen een aantal keren op die knie. Nadat hij een ontsteking had opgelopen op die knie. Ik ga aanvallen in de Pyreneeën. Want daar wil ik het verschil maken. Daar wil ik sowieso het verschil goed maken ten opzichte van die andere klasse mensmannen. U weet het nog wel. Die eerste etappe naar RBI toen hij achter de valpartij zat. En gewoon kostbare anderhalve minuut op de andere favorieten verloor. Maar Contador kan niet. Contador kan alleen maar volgen. In bijna het laatste wiel. Alleen Oeran rijdt nog verder naar achter. Komt dat door in het wiel van Frank Slek. En de anderen, ze doen voorlopig helemaal niks. Het blijft uh, kijken, kijken, kijken op het uh, plateau de Bijen waar we in de vette de spandoeken van de laatste kilometers uh, zien liggen. Waar Damiano Kunigo nog steeds verwoede, verwoede pogingen doet om uh, terug te keren in het groepje met uh, Andy Slek en met uh, Frank Slek. Waar we nu horen dat Sandy Kazar, dat die de strijdlustigste renner is geworden van deze etappe. Maar ja, we zouden zo graag iets weer willen horen en zien van een demarrage van van de echte topfavorieten uit het algemeen klassement. Maar we zien ze daar bij elkaar rijden. Andy Slek, Frank Slek, Basso Evans en Alberto Contador. Hij kan voorlopig nog niet wegkomen. En natuurlijk de gele trui, Thomas Verclair. Hij lacht in zijn vuizen, Nou, dat denk ik ook zeg. In die Tour in 2004 bleef hij verrassend tien dagen in het geel. Toen dacht iedereen, we rijden hem wel los in de klimmetjes. Het gebeurde niet. Hij heeft karakter als niemand anders, hoor. We kunnen ervan vinden van Thomas Verclair wat we willen, maar wat een karakter. En daar daar gaat Basso weer. Aan de rechterkant van de weg. In de buitenbocht. rijdt hij weg bij de andere, En wie gaat dan de achtervolging aan? Is het uh, Perot of... Uh, ja, zeker het is Perot. Ik dacht heel even wit shirtje. Zou Contador wel kunnen zijn. Maar Contador rijdt helemaal achteraan in die groep. Perot springt er naartoe. Dat zou gunstig kunnen zijn voor Basso. Want de andere klassementsmannen blijven zitten. Ivan Basso in de achtervolging. Van Ender. de eenzame koploper. Tussen haar publiek door. Veel Belgen hier ook. De Belgen naast me trouwens. De commentatoren... Die doen een paar schietgebedjes. En daar gaat Veuclair erachteraan. Het is toch ongelooflijk. Van Endert is de leider. 22 seconden Sanchez. Dan op 47 seconden de achtervolgers. Met Veuclair in de aanval. Jonge, jongen jongen Thomas Veuclair. En moeilijkheden voor Frank Slek. Ja, dat is Frank Slek. Voor Pierre Rolland. Maar die Thomas Veuclair doet de Fransen verder weer juichen. Door gewoon niet een aanval af te wachten. Maar gewoon zelf achter Ivan Basso aan te gaan. Wat een prachtige actie van die kleine Fransman in het geel. Kadel Evans. Kedel Evans gaat. Evans probeert het buitenom. Maar ook hij heeft de macht niet. Nog twee kilometer voor Evans. Hij krijgt meteen Andy Slek met zich mee. En een ongelooflijk gemakkelijk draaiende Thomas Vukler. Die verrast echt iedereen hoor. En dan komt uh, Tador. Die zit daar ook nog in het wiel. Basso zit daar nog in het wiel. En Frank Slek heeft inderdaad moeten lossen. Het is een gaatje van 10 meter. Veel is het niet. Jelle van Endert. Inmiddels dik binnen de laatste twee kilometer. Gevolgd door Sanchez. Komt Sanchez er nog bij? Of laat hij de eer deze keer? Aan van Endert, 20 seconden is het verschil tussen Van Endert en Sanchez. Ja, ik denk dat als Sanchez uh, wil dat hij, of als hij hem echt kan winnen, dat hij het wel doet hier in de Pyreneeën. Met al die gekke basken die uh, hem aanmoedigen in die oranje shirts, En daar zien we ze in de vette bijna één voor één rijden. De topmannen in die laatste kilometer van uh, dit, uh, deze etappe naar het plateau de Bijen. En in de vette zie ik ook een ontketend geel stipje volgens mij Gio. Nou, dat gele stipje dat zit inmiddels alweer in het wiel van de voormalige wereldkampioen Cadell Evans. Andy Slek, Basso. Frank Slek heeft alweer aangesloten. Samen met die Perro. Uh, zo zitten ze daar bij elkaar. Basso had ik al genoemd. Contador zit daar natuurlijk nog bij. Het is een groepje van zeven man in de achtervolging. Groepje gele trui op 48 seconden. Ja, gaan ze dat dichtrijden in de laatste 1,3 kilometer. Jelle van Endert, doe het gewoon. Rij gewoon naar de overwinning hier. Ik gun het je. Je bent een renner... met met een, hart, ...met een groot hart. Je hebt geprobeerd te demareren. Je hebt het twee dagen geleden ook al geprobeerd. Ik gun het die man gewoon. Jelle van Endert, die jongeling uit België. Hij mag het hier gaan winnen. Sanchez op 25 seconden. Voorsprong loopt op. Ivan Basso keek nog eens een keertje in het gezicht van die uh, Thomas Verclair. We zien Kadel Evans daar aan de binnenkant rijden. Terwijl de ploegleider van Thomas Verclair er nog eventjes langs wil. Maar ja, we zijn al in de laatste anderhalve kilometer zo'n beetje. Maar die wil eerst de rang graag zitten. En die roept nog vanaf in het oor van Vuclair. en in het uh, communicatie uh, van uh, Roland. Want die gaat bijna weer aansluiten bij het groepje met de gele trui. Eén kilometer nog te rijden. En dat Roland weet terug te keren zo'n beetje. Zegt ook wel genoeg over het tempo in die groep met de gele trui. Met de slekjes Basso en Vuclair. Ja, die slekjes die zitten er allebei nog in. De een rijdt voorop, de ander rijdt achteraan. Het is uh, Frank die uh, achteraan uh, rijdt. En het is uh, Andy die voorop rijdt. En ik kijk nu naar Samuel Sanchez. De olympische kampioen. De winnaar op Luz Ardiden. Daar werd die winnaar tussen al die maffe basken. Nou die staan er vandaag ook hoor. Kan ik u verzekeren. Veel basken langs de kant van het parcours. Maar Jelle van Endert heeft nog 800 meter te rijden. En gaat hij dan die etappen pakken. Het komt niet meer van de groep met favorieten. Want die zijn uh, geklopt. Die rijden op 52 seconden. Het gaat tussen Jelle van Endert en Sanchez. En ik durf bijna met zekerheid te zeggen. Dat van Endert die etappe gaat winnen. Want 24 seconden. Je rijdt het niet zomaar. De laatste kilometer ook voor het groepje met Andy Slek, die heel even aanging. Cadel Evans daar aan de rechterkant. Frank Slek zit aan het elastiek. Eraf en weer terug en eraf en weer terug en eraf en weer terug. En Alberto Contador, die arme Contador, die drievoudig toerwinnaar met het nummer 1 op zijn rug. Die hier zou gaan aanvallen, die hier tijds terug zou gaan pakken. Hij kan het niet, hij doet het niet. Hij zit daar tussen de dranghekken en Ivan Basso in, helemaal aan de binnenkant van de weg. Bijna op de top, en dan is het nog 800 meter. Het valt. Helemaal stil aan die slek. Praat even met Thomas Leclerc En misschien zegt hij wel in het Frans. Felicitations. Want jij hebt de gele trein nog steeds, Gio. Zeker. En felicitations. Oftewel, gefeliciteerd man. Dat kunnen we zeggen tegen Jelle van Endert. Want die gaat hier de etappe winnen. In de Giro was het al verrassend. Bart de Klerk, een debutant toen in de Giro. Die won op weg naar Monte Virgino, Die Mercogliani. Maar hier gaat Jelle van Endert winnen hoor. Jelle van Endert, 26 jaar oud, uit Neer. Gepeld. Een geweldige overwinning voor deze Vlaming die het niet gestolen heeft. Absoluut. Eergisteren was hij al een van de beste. Moest hij Samuel Sanchez voor laten gaan. En hier pakt hij zijn etappe. Bezig aan de laatste meters. En dan gaan we gewoon hier over de streep komen met Jelle van Endert die nu over de streep komt. Hij weet het. Ga maar huilen jongen. Laat de tranen maar vloeien. Want je hebt het geweldig gedaan. Wat gebeurt erachter? Aanval van Thomas Verclair en Pierre Roland. De twee ploeggenoten. Roland nu aan de leiding. Verclair daarachter. 400 meter bij jou van Maar ze zijn weer teruggepakt door Andy Slek, En dat groepje met de favorieten komt naar je toe gereden. Samuel Sanchez komt hier over de streep met een achterstand van 21 seconden. 21 seconden voor Samuel Sanchez. En dan moeten die favorieten er niet ver achter zitten. Krijgen we een demarage van Andy Slek? Die probeert nog eventjes wat tijdwinst te pakken. Het is Verkler die daar achteraan gaat. En dan gaan we kijken hier naar de doorkomsten. Ik ga er gewoon eens even bij staan. Lijkt me wel zo handig. Het is Andy Slek die hier in ieder geval de derde plaats gaat pakken. Achter van Andert en Sanchez. anti Slek op de derde plaats. Dan is het Evans. Dan krijgen we Ouran. Dan zien we contact door. De gele trui komt daar over de streep. Gevolgd door Basso. Die daar in ieder geval ook nog bij zit. Nou ja, het hele spul komt daar over de streep. Frank Slek komt over de streep. Het is de man Perrault van ag La Mondiale. Die daar ook nog keurig gefinisht. En dan hebben we iedereen over de streep gehad. Op. Wat is het? Een minuutje. Dik komen ze hier over de streep. 48 seconden om het maar te zeggen. Het was geen dikke minuut. Schlek trouwens op 46 seconden. Wint dan 2 seconden op de concurrentie. Ik ga even staan. Want ik wil toch wel even zien of er op Ruik zo meteen binnenkomt. Hier komt Koenigo op 1.26 over de streep. Damiano Koenigo. En waar blijft de rest? We gaan kijken naar de achtervolgers. We hebben in ieder geval de eerste over de streep gekregen hier. Op Plateau de Bijen. Hier komt zo meteen weer een groepje aan. Terwijl ik probeer om de uit Zacht er maar meteen even bij te pakken. De mannen die over de streep zijn gepakt. Maar wat is het een geweldige overwinning geworden voor Jelle van Endert. Hij heeft het in zijn eentje gedaan. Hij heeft lef getoond in die groep met favorieten. Hij is natuurlijk niet een van de kanshebbers op de toeroverwinning. Hier zien we een sprintje. Dat kijken we. Dat is Kevin de Weert die daar over de streep komt. Het sprintje werd gewonnen door Tom Danielson, de man van Garmin. Ja, dan moet Rob Ruijs toch niet ver zijn hoor. We kijken weer even de weg af. Het is één bocht die we kunnen overzien. Meer is het gewoon niet hoor. En dan moeten we toch eens even kijken naar uh, Rob Ruig. Hoe die dan zo meteen over de streep komt. Hier weer een man van Kovidis die over de streep komt. Jawel, het is de kopman van Kovidis. Het is Rein Taramee. Nog steeds geen Rob Ruig in het zicht. Ja, dat duurt wel erg lang hoor. Ja, dan wordt er weer geklapt. We kijken weer eventjes hier om het hoekje. Zie ik hem daar aankomen of zie ik hem daar niet aankomen. Daar komt hij hoor. Rob Ruig. In het wiel van de man van Astana. Hij komt hier over de streep op oh, 2 minuten en 39 seconden van de winnaar. Rob Ruig dus weer op zijn plek zo'n beetje gefinished. Hij zal zo'n beetje in de top 30 zitten nu. Hij is zat rond de 30ste plaats op, uh, in het klassement voor de dag van vandaag. Om precies te zijn op de 26ste plaats. Nou, Hij klimt een aantal plekken. Rob Ruig doet het prima. Maar de overwinning gaat hier naar de man met het leeuwenhart naar de Belg die uh, hier op deze top wint, Jelle van Endert. En de favorieten, ze hebben het weer niet gedaan. Ze hebben weer Verstoppertje gespeeld. Dan wachten we maar tot de Alpen. We gaan uh, straks uitgebreid verder over deze koninginnenrit... wat de Pyreneeën betreft. Maar we gaan eerst naar het uh, beetje uitgestelde nieuws van vijf uur. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in juli en augustus gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Maandagavond is mijn gast, schrijver en journalist Bert Vuistje. In nieuwsberichten probeer je natuurlijk zo zakelijk en sec mogelijk op te schrijven wat je wil vertellen. Bert Vuistje over het schrijverschap in zijn familie en het ambacht van de journalist. Met recht van spreken in twee dingen. Maandag tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het NOS-journaal. Anno Duivenee de Wit. Oververhitte kabel oorzaak brandzendmast. PVV-medewerker op non-actief na filmpje over vrouwen in Boerka... en toch geen Duitse prijs voor premier Poetin. De brand van gisteren in de zendmast bij Lopik... is ontstaan door een oververhitte kabel. Dat zegt de directeur van Novek, het bedrijf dat eigenaar is... van de zendmasten in Nederland. De mast is nog steeds uit de lucht... De directeur ziet geen verband met de brand in de mast bij Smilde. Hij, uh, hij noemt het een absurde samenloop van omstandigheden. Novak heeft vandaag uit voorzorg alle 30 zendmasten in Nederland gecontroleerd... en zegt dat er geen reden is voor bezorgdheid. Eerder vandaag liet de burgemeester van Roermond weten... zich zorgen te maken over de zendmast in zijn stad. Volgens Novak wordt goed bijgehouden... wat voor werkzaamheden er in de masten worden verricht en door wie. In een rapport uit 2007 werd kritiek geleverd op de veiligheidssituatie... Maar volgens de NOVAC-directie is de situatie sindsdien verbeterd. Op het terrein van de johan Vrieso kazerne in Assen... wordt de komende dagen een noodzendmast geplaatst. Die moet een aantal functies overnemen van de gebroken zendmast bij Smilde... die gisteren dus na een brand afbrak. De noodmast wordt 100 meter hoog... en komt op een afgeschermd deel van het terrein in Assen. Personeel van Defensie gaat helpen bij het bouwen. Eerder werden al twee noodzenders opgericht. één in Hilversum en één in het Friese Tjerkgaast...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 Een woordvoerder schrijft in een verklaring dat de PVV graag een boerkaverbod ziet, maar dat vrouwen in een boerka geen tuig zijn. Een kerncentrale in Japan heeft een van de reactoren uitgeschakeld nadat de druk was weggevallen. Daarbij is er geen straling vrijgekomen. Het is niet duidelijk waarom de druk in een tank kon wegvallen en de centrale wil daar nu uitgebreid onderzoek naar doen. Inmiddels is de situatie weer normaal. Door het stilleggen van de reactor in het westen van Japan is er in grote delen van het land minder stroom beschikbaar. De Japanse regering had de bevolking al opgeroepen om 15% minder stroom te gebruiken, omdat de centrale bij Fukushima nog niet werkt. In heel Japan zijn nu nog maar 18 van de 54 kernreactoren actief. Een Duitse stichting die premier Poetin een belangrijke prijs wilde geven, heeft dat besluit na massale kritiek teruggedraaid.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 En de laatste pyreneeën etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Jelle Van Endert. Hij finishte alleen op Plateau de Bijen, een berg van de buitencategorie. Met zijn ritzegen veroverde Van Endert ook de bolletjes-trui. De Fransman Thomas Veuclair hield uitstekend stand in deze zware bergrit en behield zijn gele trui. Sammy Sanchez werd tweede op Plateau de Bijen voor Andy Schleck, die derde werd. In de top van het algemeen klassement verandert verder weinig. Rob Ruig was de beste Nederlander en schuift op in het algemeen klassement. Dan het weer van het westen uit flink wat regen. De neerslag trekt vannacht via het oosten weg. Overdag bij 20 graden, wisselend bewolkt met buien, maar ook periode met zon. De komende week blijft het wisselvallig. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg bent naar relaties, bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business.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 Bij Free Record Shop. Met Tom van Hek. 1 minuut over half 6, u bent weer terug bij Radio Tour de France. Waar we de Koninginnenrit in de Pyreneeën hadden. Want in de Alpen krijgen we ook nog wel een paar Koninginnenritjes. Maar laten we dan dit maar even de Koninginnenrit van de Pyreneeën noemen. Plateau de Bijen, Jelle van Endert wonbaar. De grote mensen bleven weer zitten. Alleen Sanchez, als je die erbij mag rekenen, won enige, enige tijd. We gaan terug naar de finish, naar Gio Lippens. Want er moeten er ook nog een hoop komen, hè Gio? Zo, er moet er dan nog uh, heel wat komen. Ja. En uh, als ik kijk naar de tijdslimiet, Tom... Uh, ja, dan is die tijdslimiet uh, aardig krap, vind ik zelf, hoor. Voor zo'n rit met zes uh, calls, 28 minuten en 12 seconden... slechts waren de afgelopen dagen... ik herinner me nog, Luus iets van uh, 43 minuten verloren mocht worden. En ik wacht nog steeds op uh, de eerste Nederlander van de Rabobankploeg. Bouke Mollema misschien, misschien Robert Gees. Uh, Laurens Stendam die natuurlijk zwaar ten val is gekomen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal afloopt uh, zo meteen. We hebben in ieder geval uh, Jelle van Endert hier als winnaar over de streep gekregen. Samuel Sanchez op de tweede plek. Dan uh, kwam de groep met favorieten over de streep. Andy Schlek met twee seconden voorsprong op de rest. Cadel Evans, Uran Contador, Vuckler, Frank Schlek en Christophe Perrault. En de tiende was Pierre Roland op de zeventiende plek. Op de zeventiende plek moet ik zeggen. Heel uitstekend Rob Ruig op twee minuten en 38 seconden uh, van de winnaar. Die gaat dus wel weer wat Klim in het algemeen klassement. Maar het nieuwe klassement hebben we nog niet gekregen. Behalve de bovenste 10. En daar verandert inderdaad niet veel. Want Fuclair behoudt natuurlijk nog steeds die gele trui. Met 1 minuut 49 seconden voorsprong op Frank Slek. Ik ga er maar weer eens even bij staan. Eens even kijken wie daar dan aankomen. Want er wordt weer gefloten. Er wordt weer geklapt. En dan ben ik toch benieuwd of ik dadelijk iemand als Gesink zie binnenkomen. Nee hoor, het is geen Geesink. Het is een man van Katusha Gouzef. Die daar over de streep komt. Maar ik zei het al dus. 28 minuten en 12 seconden. Dat is de tijdslimiet. Rob Ruijg dus prima van de vakantse Dus ging Steven Dalenboud naar Michel Cornelissen, de ploegleider. Michel, je slaapt de auto uit en je zegt... Goed, hè? Ja, dat is toch fantastisch. Uh, we zaten eerst achter de kopgroep met Makato En dan zie je de groep met de favorieten. Uh, en dan zie je daar gewoon Rob Ruijg in de tiende posities zitten. Dat is geweldig. Verbaast het jou nog? Want de afgelopen dagen liet je toch ook al zien... Uh, bij bijvoorbeeld Basso in het wiel te gaan zitten... naar nou bij de grote namen in, wielte, in het wiel te gaan zitten. Ja, zeker. En dan zegt iedereen dat ik heel optimistisch ben. Maar ik heb hem al een geweldige Dovinet zien rijden. En dat uh, heb ik al eerder gezegd, daar reed hij lekker in de laatste klim. Anders rijdt hij daar een veel korter klassement. En dan was het veel meer mensen opgevallen. Maar uh, ja, wat hij hier doet is natuurlijk buitengewoon goed. En uh, ja, in de Dovinet ook. Hij ging met de dag beter rijden. Dus laten we hopen dat dat hier, uh, hier ook het geval gaat zijn. Het is een jongen die, die uh, veel wil, hè? Uh, die zich echt met zijn neus aan het venster wil drukken in deze Tour de France. Maar hoe kan hij dat dan doen? Wat moet hij doen? Moet hij nou voor het klassement gaan, voor zo goed mogelijk klassering? Of uh, moet hij wat dat betreft wat rustiger aandoen en voor een dagsucces ergens gaan? Ja, maar ik denk dat hij nog te goed staat om een dagsucces dat ze laten rijden. Dus, uh, Nou ja, precies. Kijk en, uh, we kunnen kijken tot hoe ver hij komt en uh, ja, laten we afwachten. Hè? Dat is waar jullie voor gaan, zo goed mogelijk klassering met hem. Ja, we hopen natuurlijk ook wel dat, hij, uh, dat we een rit gaan winnen. Maar uh, of, of hij er daar een aangewezen persoon voor is... Uh, ik denk dat, hij, dat iedereen wel ziet dat hij gewoon goed rijdt. Ja. Dat als hij in ontsnapping zit, dat ze hem toch niet uh, meenemen. Misschien ben een beetje cynisch... maar dan zou hij beter één slechte dag gehad kunnen hebben. Dan had hij, had hij slechter gezegd in het klassement. Laat ze hem een keer rijden. Ja, maar ja, voor zichzelf zelfvertrouwen is het misschien ook wel goed... als hij een uh, top 15 plaats in... Uh, of top 20 voor de toekomst. Het is de eerste grote ronde. Hij reed drie jaar geleden reed hij nog bij een clubje. En uh, ja, hij, hij is bij vakantie laai opgevist... En uh, ja, nu is hij bij ons, dus uh, laten we kijken hoe ver hij komt. En voor de toekomst hebben we misschien een mooie ronde erbij. bij. Als we het dan toch hebben over een eventuele dag die hij zou moeten uitkiezen... dat zal dan niet een dag als vandaag zijn, want daar komt hij dus net tekort. Uh, uh, ten opzichte van de toppers. Wat voor dag zou het dan wel zijn? Nou, zullen we dan de Alp de West pakken? <laughs> dat is ook een pittig ding, hoor. Jawel, maar het is de Nederlandse berg, toch, Zeg ze? Dus uh, laten we het dan maar doen, hè? Alp de West, schrijven we op. Oké. Okay. Dat je laag ingezet gelukkig op uh, We gaan het eerst even hebben over de klassementrenners. Bij Rob Raag komen wij straks en we doen het uiteraard met uh, Aard Vierhouten. Uh, Aard, uh, één grote bergrit, één Sanchez, twee van Endert. Tweede grote bergrit, één van Endert, twee Sanchez. Uh, van Endert ook in de bolletjestrui, Nu Sanchez weer op twee. Uh, uh, van Endert. Zegt dat ook soms iets: dat uh, als je een boom kapt, andere harder gaan groeien, zeg maar. Ja, je zou het bijna zeggen, ja, een jongen die, die dus altijd klaar stond voor zijn kopmannen... en uh, nu zelfs een vrijgeleider krijgt, niet, niet in de wind hoeft te rijden, mee kan rijden. Mee kan rijden vooral met de, met de, met de grote heren. En, en dat dus nog eventjes ietsje over heeft op dat moment. En uh, gaat gewoon echt op het allerjuiste moment ervan door... wetende dat hij de enige is zonder belangen. We gaan heel even de terug woorden, naar de ik Gio Lippens. 34. Komt de Nederlander aan, ja, Robert Ja, dat komt de Nederlander, we Komt de eerder. Nederlander aan, Robert Geesik nu over de streep op 14.58. Van de winnaar van Jelle van Hendert in het gezelschap van Marco Marcato. De man van Van Kanselij die zo lang in de kopgroep zat. En eh, ook in het gezelschap van zijn trouwe helper, Christian Nierman. Dus weer een stevig tijdverlies voor Robert Geesik. Maar goed, het klassement. Het was toch al lang na de vaantjes. Hij stond al op ruim 20 minuten. Dus die eh, minuten... Die die er nu bij krijgt, die ruim 15 minuten, die kunnen er nog wel bij. Ik denk dat Geesink inderdaad bij zichzelf denkt wachten tot de Alpen. En wie weet, misschien gaat hij dan voor een dagsuccesje. Rob Ruig dus uh, deed het prima. We hoorden Michel Cornelissen zojuist al uh, dat uh, zeggen. Rob Ruig die misschien wel gaat voor een top 20 plek in het algemeen klassement. We hebben het algemeen klassement nog steeds niet verder dan de eerste 10. Maar we zullen het zo meteen gaan horen. Steven Dalenbouwt nu met Rob Ruig. Rob, je hey, ploegleider Michel Cornelis kwam de auto uit en zei, goed hè? Met wat voor gevoel kwam jij uh, hierboven? Ja, goed is leuk, maar uh, goed is anders. Maar huh? oh, het gaat beter. Wat bedoel je, goed is uh, met, uh, met de eerste mee naar boven rijden? Ja, eigenlijk wel. Um, ja, ik denk dat ik uh, op zich, aan de ene kant ben ik tevreden het natuurlijk vertrouwen. Omdat ik, uh, ja, ik verbeter eigenlijk steeds en... Uh,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 Rob Ruig gaan we er zo over praten. Toch maar even terug naar het klassement. We waren bij Van Endert en onze andere vriend, onze Spaans vriend Sanchez. Laten we dan toch even naar die hele grote mannen. Loeren, loeren. Veel versnellingen aard, maar weinig demarages. Mag ik het zo zeggen? Ja, toch de angst die hier een beetje overheerst, denk ik, op het moment dat er gegaan wordt. Kijk, we een streepjeslijst dat Andy heeft vier keer gedemareerd en Frank twee keer. En voor de rest alleen uh, even eens een keer. Dus uh, al de andere favorieten zitten alleen maar daar te zitten... om te zitten en, en te reageren. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Want je hoopt toch dat één van de twee toch een gaatje pakt... of dat de ja. twee man uh, aan blijven hangen. Maar... Contador is duidelijk in een, in een week geweest van... Uh, als ik aanhaak is het al mooi, hè? Ik bedoel... Nou ja, werd, in het begin van de week werd hij nog gelost... en nu hangt hij eraan. Ja. En uh, laat, laat niet meer het aan toeval over. Uh, reageert zelf ook. Wacht niet tot de gaten dichtgereden worden. Doet het zelf. Dus daar zit wel duidelijk een, een verandering in. Dat je ziet van, uh, nou, hij kan reageren. En hij verliest ook geen secondes meer. Dus, ja. Maar al deze grote mensen staan momenteel niet rond de gele trui te rijden. Want daar staat een meneer gele trui te signeren die Veukler heet. en. Um, uh, het mag verrassend zijn, maar het mag helemaal verrassend zijn... hoeveel gaten die zelf ook gewoon uh, ogenschijnlijk... Uh, lachen, doet hij dat dan niet, want het gezicht staat. dan altijd... Mee. maar die reed fenomenaal, mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Absoluut. Dat is iets uh, wat, wat eigenlijk niemand uh, nou ja, op had geschreven vanochtend... Zeg maar, voor de start van de rit. En hij doet het echt geweldig. En ook met zijn, uh, met zijn trouwe makker Roland. Die heeft natuurlijk ook een berenwerk ja. opgeknapt. Uh, een geweldige prestatie. En dat, uh, dat zijn de toch wel de vleugels van de gele trui... En, je moet het ook nog maar in je hebben. Hij kan een beetje bergop rijden. En blijkbaar kun je dus nu zo diep gaan... Dat je, dat, je, dat je hier blijft zitten tussen de grote favorieten. En dat is wel heel erg mooi. Ga zo maar even nadenken over de vraag... of je ook de Tour kan winnen. Nog acht dagen. Want ik ga eerst even naar Gio. Gio, jij ziet uh, die, die tijd oplopen... maar je ziet ook mensen binnenkomen? Ja, binnenkomen, binnendruppelen kun je veel beter zeggen. Want ze komen echt... één uh, uh, voor één komen ze hier over de streep. En als je naar die gezichten kijkt... ja, alsof het uh, mannen zijn die terugkomen van een uh, veldslag. Zo zien ze eruit uh, helemaal vies van deze etappe natuurlijk door het stof. Het was warm vandaag. Ik zag zojuist op uh, 19,5 minuut van de winnaar van Jelle van Endert, zag ik Bauke Mollema en uh, Luis Leon Sanchez over de finish komen. De twee mannen die in ieder geval in de vluchtgroep hebben gezeten. De twee Rabo-coureurs die zich vandaag van voren hebben laten zien. En die zich misschien halverwege zo onderweg toen die voorsprong opliep, maar een minuutje of 7, 8, toch uh, wat anders hadden voorgesteld uh, van deze etappe. En misschien de wel een beetje van gedroomd hadden dat het nog wel een keer zou kunnen. Maar goed, het lukte niet 19,5 minuten dus. Philippe Gilbert, die finishte daar nog voor op 17 minuten. En in die groep van Robert Geesink was het niet Marcato, maar Thomas de Grent van Van die daarbij zat op zo'n 15 minuten dus van de winnaar. En uh, ja, we wachten gewoon, want 28 uh, minuten en uh, 13 seconden... dat is natuurlijk uh, het verschil uh, met uh, het uh, tijdslimiet die er uh, uiteindelijk mag uh, Komen. En uh, dan is het gewoon afwachtig geblazen. 28 minuten en 13 seconden. Dat is dus de tijd die mag verstrijken sinds Jelle van Endert. De man van Omega Pharma Lotto, die Belgische ploeg... die uit elkaar dreigt te vallen na dit jaar. Maar die met Philippe Gilbert natuurlijk een geweldige troef ook heeft. Die, uh, die man die kwam dus 28 minuten en 13 seconden... voor de tijdslimiet over de streep als eerste. Trotse ploegleider, daar ook. Praat even na met Herman Frison. Staat hier een, een trots man? Ja, ik denk het wel. Heel trots. Uh, de manier waarop dat de, de ploeg wel het ganze aan het rijden is. mits de tegenslag van Jurgen van den Broek. Uh, ja. Toch schitterend uh, wat de jongens allemaal uh, presteren. Uh, eerst maar eens over die overwinning van, uh, van Endert. Wanneer was uh, voor u duidelijk van... Nou, dit is het juiste moment geweest. Dit gaat lukken. Ja, we hadden uh, vooraf gevraagd in de briefing... dat hij vandaag de wedstrijd zou doen en, en, en de finale zou rijden. Dus omdat we toch gezien hadden op uh, de rit... ...waar dat Sanchez wint. En hij tweede was dat hij ja, de mogelijkheden had. En uh, we waren een beetje bevreesd... ...omdat uh, toch uh, de aanvallen gingen komen van Schleck en Contador Dat wisten we, of dat dachten we toch. Dus uh, ja, beneden aan de voet uh, heeft Rolens hem nog mooi afgezet... Uh, ...in vijfde positie. Uh -huh. En dan hebben we gewoon even gewacht tot dat dat de aanvallen kwamen... ...om te zien hoe dat hij reageerde En uh, ja, hij ging telkens vlot mee. Vijfde, zesde, zevende positie. En dan zeggen we, oké, okay, uh, hij, hij staat op tien, twaalf minuten... Dus dan is het logisch dat de klasse naar elkaar beginnen te kijken. En uh, dan moet je het juiste moment kiezen. Natuurlijk, uh, het was nog 11 kilometer toen. En we zeiden: oké, okay, dat is te vroeg. Uh, wacht, wacht nog. En dan ja, op een bepaald moment uh, hebben we gezegd: ja, nu moet je gaan of op pauze of niks spelen. En ja, mee dat hij wegreed, zag je dat de klasmensen echt naar elkaar keken. En ja, dan moet je echt sterk zijn om het tot de finish te halen. En we hebben nog even gevreesd dat Sanchez zou terugkomen. We hebben duidelijk gezegd, kom aan, kom aan. Zeker niet dat terugkomen want dan ben je terug te weten. Is het nog wel een kwestie van in de oren schreeuwen? Ja, dan is het echt schreeuwen. Ja, Broelen mag je wel zeggen in die micro. En ja, dan is van alles wat we roepen. Dus de kans van je leven, noem maar op. En als hij dan de laatste kilometer ingaat, we hadden... Ja, sorry, maar we hadden hier komen verkennen met Jurgen van den Broek. We wisten uh, wat alle gegevens bij, we wisten dat de laatste twee kilometer nog uh, 6 en 5 procent waren. Dus als hij aan de laatste kilometer uh, kwam en we hoorden dat de op 5 seconden was... hadden we gezegd, ja het is binnen. Maar zonder pech of zonder lekkerheid nog is het gewoon binnen. Um, een tactisch uh, goed moment, maar natuurlijk ook beren sterk in de benen. Um, is dit, deze vorm is dit iets wat zich aankondigde bij jullie? Of verrast het jullie ook een beetje dat hij zo de toer rijdt? Nee, we moeten eerlijk zijn, het is voor ons ook een verrassing. Uh,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 Kan hij zijn eigen kans gaan? En dan hebben we gezegd: oké, okay, probeer ze die, die te nemen. En we zullen wel zien of hij er komt. Maar voor ons was het ook een grote verrassing. Dat, dat, dat blijven we alleen herhalen. Had u in die eerste weken waarin er wat frictie was tussen, tussen Gilbert en Gruipel. En wat, wat meerdere mensen. Had u uh, binnen de ploeg. had u toen durven hopen dat de tour zo succesvol zou verlopen uiteindelijk nog? Ja, maar dat komt, uh, die problematiek komt niet van ons. Dus, uh, wat er binnenhuis gebeurt, dat, uh, dat wordt altijd in de meetings uitge uitgesproken. Dat is meer van de media. De media wou ons precies opzetten tegen elkaar. En uh, we hebben twee keer achter elkaar. Gewoon met de renners en de, de ploegleiding gewoon achter uh, de wedstrijd uh, in de bus een meeting houden. En we hebben dadelijk gezegd, oké, okay, we zijn er sterker uitgekomen dan we van tevoren waren. Dat is de kwestie, alles meteen uitspreken. Ja, dat is, dat is bij ons de kwestie, ja, direct uh, na de wedstrijd als we nog totaal aankomen. Dus er is bij ons geen enkele reden geweest om, om te panikeren of vanuit. en Ik zeg het nogmaals, de bewijzen zijn er. We zijn er gewoon sterker uitgekomen dan voor die nog. Ja, met tegenslag kan je niks tegen doen. En, en, en ja, Jelen heeft uh, die kans gegrepen. En we hebben, uh, uh, twee dagen terug hebben we nog even... Uh, uh, niet gelachen, maar gezegd... Oké, okay, nu zit je daar zelf in twee, derde positie bovenop de top. En normaal ben jij die, die, die de bedons komt halen om, om, om Jurgen te bevoorraden. Ja, en nu zit je er zelfs. Dus we moeten vandaag zien dat er iemand anders komt voor u. En dat is ook gedaan vandaag door Roelance. Dus, uh, ja, hij heeft zijn kans, uh, zijn, zijn, zijn kans met twee handen gegrepen. Maar laten ons eerlijk zijn... Vanaf de jeugd was hij al een goed klimmer, dus uh, ja, door tegenslag heeft hij ook niet altijd zijn wedstrijden kunnen rijden. En uh, ja, nu uh, bewijst hij dat uh, het wel kan. Herman ja, Frison dus, de ploegleider van de ploeg van Jelle van Endert. Wat zullen ze blij zijn daarbij die Belgische ploeg. Ik zie hier een uh, bus over de streep komen met uh, Maarten Chalingi, Oeh, met Laurens ten Nou, die ziet eruit als een strijder die door de woestijn gaat. Die heeft een verband echt over zijn hele hoofd heen, over zijn neus, rondom. Je ziet er echt uit alsof hij bijna gemaskerd rondrijdt. En je ziet ook veel vuil, uh, met name op dat gezicht en veel vuil op... ...op zijn shirt. Hij komt binnen op 27.05. Nou, dat is ook net binnen de tijdslimiet van 28.13. Maar dat is dan in ieder geval de bus. En we hebben inmiddels begrepen van de Rabo Ploeg ...dat Tendam dan meteen naar het ziekenhuis zal worden vervoerd. Want hij schijnt een behoorlijk diepe snee te hebben opgelopen in zijn neus. Misschien ook wel gebroken, geen idee. Maar in ieder geval zag dat er behoorlijk heftig uit. Hij heeft in elk geval de etappe uitgereden. Sonny Hogeland zagen we in een groepje eerder binnenkomen op 24.50. En ik kan nog melden... dat dat Rob Ruig is geklommen naar de 21 ste plaats in het algemeen klassement op 12:56 van Thomas Veukler. Hij doet het dus goed. Hij staat één plekje achter Jelle van Endert, waar we zojuist alles over hoorden. Dat uh, de stand van zaken wat betreft de klassementen. Nog één ding: twee truien zijn van schouders voor, uh, twee uh, truien zijn dus van schouders verwisseld. De trui voor de bolletjes voor de beste klimmer. Die is dus om de schouders gangen van Jelle van Endert. Die zagen we juist, zojuist op het podium opnieuw. Staan, nadat hij eerst al gehuldigd was als etappenwinnaar. en Rico Berto Urán, de man die in de groep met de favorieten finishte, de Colombiaan, die is nu de nieuwe drager van de witte trui. Ook Jos Postema komt binnen. Ik ga ervan uit dat de meeste Nederlanders binnen zijn. Westra ook uh, gemeld. Uh, dan ben ik benieuwd. Uh, dan uh, zullen ook de mannen van Quick over de streep zijn. Adi Engels en Nicky Terpstra. De klok gaat nu naar 28, 28, 29. Ja, alles wat nu binnenkomt is gewoon buiten de tijd, dat weten we dan. De bezemwagen is nog niet binnen, betekent dus dat we zeker renners buitentijd binnenkrijgen. Aard route. wij keren even terug naar het klassement en ik uh, zei tegen je enige minuten geleden, denk er even over na, uh, kan Veukler de Tour winnen? Want iedereen heeft me ook uitgelegd dat hij vandaag de trui niet kon houden, dus uh, leg me even uit. Uh, acht dagen nog, kan hij de Tour winnen? Nee, want omdat het gewoon niet kan. <laughs> nee. Maar daarmee trekkers. zegt hij: hij gaat ergens breken. Op een van die grote. Ja, kijk, je kunt een aantal dagen boven je kunnen rijden. Maar je kunt dat niet acht dagen lang. En dan hoeft hij natuurlijk morgen niet uh, al te veel poespassen. En overmorgen ook nee. niet. Maar dan gaan we drie dagen de alpen in. Maar en dan, dan ga ik uh... jou een andere vraag stellen. Ja. Want boven ze kunnen rijden, dat moet hij. Als mensen vroeger in de aanval gaan. Maar als wij dit soort plannen blijven zien. Dat iedereen in een keurig tempo. Natuurlijk hartstikke hard en veel te hard voor een recreant. Hoor ik allerlei mensen denken. Doe het dan zelf. Nee, doen we niet. Maar keurig tempo. Waar 60, 70, 80 mensen mee kunnen tot aan de laatste call. Dan kan Feukler zich toch elke keer op die ene kol boven zichzelf uithijzen. Dan zullen, mensen zullen hem toch opnieuw op een andere manier moeten gaan attackeren? Nee, het wijst zich vanzelf dat, dat straks in de Alpen... gaat hij gewoon één keer helemaal te voet staan en stilstaan. En dan is het over en uit. En Het, het gaat echt om de strijd die erachter uh, plaatsvindt. Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn de renners die uiteindelijk de, de Tour gaan winnen. En, uit dat rijtje. En, en niet kleuren. Ja. Het is onmogelijk om, om, om dit keer op keer op keer te doen. En de, de, de wijze hoe die doet en de strijd die die levert is fantastisch. En uh, nou ja... Daar kan ik alleen maar applaus voor geven. Dat is gewoon geweldig. En dat, is, uh, dat zijn verdiensten dat hij de komende dagen en ook de rustdag... Ja. met die gele draai onder onze kussen slaapt. Toch even een vraag. Andy Schlek maakt een sterke indruk. Je zei zelf, ik heb hem het meest geturfd. Uh, Andy Schlek reed de slotkilometer voor twee seconden nog heel hard weg. Toen dacht ik, uh, had hij niet wat eerder... altijd makkelijk te zeggen natuurlijk, maar had hij niet wat eerder moeten durven... Ja, dat, dat is het gevoel elke keer. Op het moment dat hij wegrijdt, hij pakt het gat. En dan het doorgaan. De volgende, ja, eigenlijk de volgende trap die hij dan moet doen, is, is, is, is het gat vast te houden. En dat gebeurt iedere keer niet. iedere keer sluiten ze toch weer aan. En dat moment heb je na nou, de finish even niet meer. Dan, dan, dan, dan hoeft niemand meer aan te sluiten. Dus hij heeft toch wel die explosiviteit omhoog om net even dat gaatje te slaan en vast te houden. En dan heeft hij dat zicht op die streep. En uh, ja, misschien dat hij onderweg is die streep voor zichzelf ietsje verder moet leggen. Dat, uh, dat zal, hij, zal uh, Deze beelden zullen hij zeker uh, gaan bekijken samen met zijn ploegleider. Uh, wat is er misgegaan? Wat doen we goed? Wat doen we niet goed? Hoe moeten we het de volgende keer aanpakken? Ja. Dus ja, dit, uh, dit bandje gaat een paar keer afgedraaid worden. Oké, okay, we gaan eerst weer even terug naar de finish. Gio Lippens, uh, de tijd is verstreken inmiddels. Hè? Tijd is verstreken. Alle Nederlanders uh, inmiddels binnen. Dat is wel even fijn om te weten. Die zijn op tijd binnen, maar voor William... Bonnet. Ja, daar is het. De laatste meters zijn het geweest in deze Tour de France. Want hij kwam op ongeveer 30 minuten van de winnaar binnen. En dat betekent dat hij buiten tijd is. Omdat de tijdslimiet op 28 minuten en 13 seconden stond. Slecht nieuws dus wat Rabobank betreft. Laurence Stendam, dus naar het ziekenhuis. Die zag er echt toch wel ja, behoorlijk gehavend uit. En ik kan me zo voorstellen dat ze die in ieder geval voor onderzoek erheen willen sturen. En misschien krijgt hij wel een paar hechtingen daar in het gezicht. Want die is hard op zijn gezicht. Gegaan. Ik moet zeggen, respect voor Laurens den Dam dat hij heeft doorgereden. Maar eerlijk gezegd zijn we dat wel van hem gewend. Een andere Rabo-renner die zich in elk geval van voor heeft laten zien... was natuurlijk naast Luis Leon Sanchez ook Bouke Mollema. Vandaar dat we met hem gaan praten. Steven Dalebout. Bouke, je werd vanochtend weer uh, vol aanvalslus wakker. Ja, ik had er wel zin in. En uh, ja, meteen eigenlijk vanuit de start uh, ja, reden we weg met die groep.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 Ja, broodje ham zie ik. Oh, broodje dus, uh... ham, je vroeg hem een broodje kaas? Ja, dit is ook goed, joh. Eet smakelijk. <laughs> Pauke Mollema, eet uh, smakelijk uh, aardvierhouten. Um, dus uh, Verclair kan de tour niet winnen, heb ik inmiddels begrepen. Het gaat tussen de gemoede Schlek, Evans, Basso. Doet Sanchez nog mee, naar wat hij vandaag heeft laten zien? Nou, denk het niet. Uh, zijn tijdrit is, uh, is, is zo uh, uh, slechte kwaliteit dat hij, dat hij niet mee gaat doen. en. Uh, ze laten hem wel nog steeds rijden, maar dat houdt ook een klein beetje in... dat ze ja. hem ook niet serieus voor het klassement nemen. Dus dat is een beetje de insteek waarom hij toch nog even weer wegrijdt op dit moment. Maar uh, ook hij kwam niet bij Van Endert. Dus dat ja. was <laughs> mooi even de winnaar nog een keer uh, ja. te noemen. Dat was wel geweldig, het idee. Geweldige rit. Van Endert staat overigens 20e nu in het algemeen klassement. En Rob Ruig 21 ste op 12-6. Maar we gaan nu naar Adrie van Houwelingen over Laurens Dam. Ja, de val van, uh, van Laurens Dam...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 Ja, in de berm terechtgekomen en vervolgens waarschijnlijk over de kop geslagen. En uh, ja, zijn gezicht, met name zijn neus, was behoorlijk gavend. Ja, veel bloed, dat, kon je, dat konden we ook op de televisie. Beelden zien, kun je een inschatting maken van hoe ernstig het dan is? Ja, ik zou zeggen stop maar. Met fietsen? Uh, ja, hier in de Tour de France niet met fietsen, maar wel vandaag. Huh? Maar ja, zo ernstig was het dus. Maar hij heeft wel deze etappe uit kunnen rijden. Ja, goed, maar ja, dat hoort bij de Tour de France, denk ik. Is dat het enige wat je weet, het, het aangezicht? Uh, is er verder informatie van de dokters uit koers gekomen? Nee, ik bedoel, uh, ja, hersenschudding of, of wat dan ook. Dat, uh, of fracturen bijvoorbeeld van de neus, dat zal later moeten blijken. Ja. Maar Dam uh, is uit koers hierna? Nee, hij heeft de koers uitgereden. Dus voormorgen gaat hij nooit uit koers. Maar jij zegt stop maar. Dat heb ik onderweg gezegd, maar hij heeft de uh, etappe uitgereden. Oké, okay, hij zei ik ga door. ja. ja. En nu is Laurens naar het ziekenhuis? Ja, hij is nu onderweg met de ambulance van de, van de Tour. Uh, met onze ploegarts naar het ziekenhuis in Foix. Laurens ten Dam. En uh, vanavond in de avondetappen zullen we ongetwijfeld meer informatie over hem hebben. We komen aan het slot van deze etappe van Endert Wonders, Veu trots in de gele trui. Van Endert in de bolletrui. Kevin is net op tijd binnen in het groen. En Uran in de witte trui. Rob Ruig, 21ste. Beste Nederlander. Vakant soleil.